Boek nu op sunparks.nl en krijg tot 35% korting. En iedere 25e boeker krijgt een gratis verblijf. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Ja, vrienden van de Muziekboulevard, goedemiddag. Het is acht minuten over twaalf inmiddels geworden hier bij en Zandvoort. Dat is weer een aflevering hiervan, maar niet zeggen dat ik gisteravond en gistermiddag op pad ben geweest. Het had alles te maken met de grote prijs van Nederland. Ja, niet die Formule 1-auto's die hier op de achtergrond voorbij hoort komen. Nee, die niet. Die auto's uh, waren het niet. Uh, het was uh, zeg maar een popronde van allerlei singer-songwriters... en uh, natuurlijk de Rock Alternative. Ik ben uh, bij uh, beiden uh, één helemaal en één deels. Heeft ook uh, met de terugreis uh, te maken. Nou, en over die terugreis, daar kan ik nog wel even uren en boeken over schrijven. Maar goed, uh, dat was gisteren dus heel erg mooi... dat Nicole Bus uh, gisteren bij uh, de Grote Prijs van Nederland uh, bij de singer-songwriters wonnen. Maar, en dat is heel erg leuk... ZFM Zandvoort heeft in het programma Alternative FM vaak aandacht besteed. Ook aan Ethereal. En die mannen die zijn de winnaars geworden bij Rock Alternative. Hele vette show gisteren gegeven op het podium in de Melkweg. In de zaal de Max. En ze waren gewoon poep goed. Moet ik erbij zeggen. Vooral Daniel de Jong. Die even tijdelijk steent in is van Daniel van Brugge bij Ethereal. Want Daniel is op een... ...Zuidoost-Azië reis en zal waarschijnlijk ook nog wel terugkeren. Dus dat uh, is het uh, verhaal. Uh, we gaan even uh, de verjaardagen uh, bekijken van welke mensen er eigenlijk al miljardig zijn. En dat zijn er nogal wat. Bridget Hall, de Amerikaans fotomodel, wordt vandaag 33. Jeff Brown, Engels zanger en danser, wordt 46. Jaap van Zweden, de Nederlands violist en dirigent, wordt vandaag 50 jaar... Sheila Escovedo, beter bekend als Sheila I, e, percussioniste, onder andere ook bij de achtergrond van Prince. Of tenminste, ze komt uit de stal van Prince. Amerikaanse zangeres, met 51 jaar mogen we haar feliciteren met haar verjaardag. Johan van der Velde, ex-wielrenner, 54 jaar. Ferry Mingelen, de parlementaire verslaggever bij de NOS bij Nieuwsuur, wordt vandaag 63 jaar. Ook uh, toch bijzonder indrukwekkend. Die journalisten, uh, die, die oude, uh, die, die echte doorgewinterde journalisten worden allemaal boven de 60. Van de week uh, zag ik ook Marts Meets in de trein uh, zitten. Dat was ook al heel erg uh, aangenaam. Want het zijn toch dit soort mensen die de televisie interessant houden, denk ik. En Marloes Fluitsma wordt vandaag 64 jaar. Ik geloof dat zij zelfs getrouwd is met Herman van Veen. En de Nederlandse zangeres Lisbeth List wordt vandaag 69 jaar. Dat is. Het uh, verhaal van vandaag. En uh, Dion Warwick, bijvoorbeeld, is ook jarig. Wordt vandaag 70. En dan hebben we natuurlijk uh, ja, meer verjaardagen. Maar dat zijn allemaal, denk ik, van mensen die niet meer leven. En die willen we toch in de regel niet noemen. Straks uh, de gebeurtenissen uh, doornemen. We begonnen dus met uh, Slippery People van uh, The Talking Heads. Uh, dat was uh, nou ja, in navolging van gisteravond. Na het optreden van Ethereal ben ik er tussenuit uh, geknepen. En uh, dat was uh, reden genoeg om dan toch nog even ergens in Zandvoort neer te strijken in een, een of andere kroeg. En ik werd weer ouderwets om drie uur uh, de kroeg uitgeveegd. Ja, en een van die plaatjes die gedraaid werden was bijvoorbeeld deze dus van de Talking Heads. En uh, de verzoekjes die werden ingediend bij de enige Oliver Hardy van dit uh, dorp, uh, Ron Brouwer. En die zegt, ja, uh, moet ik dit nu gaan draaien? Uh, moet ik dit nu uh, laten horen in, uh, in, deze, in deze entourage... Het is ook een nummer van niks, vond hij tenminste, maar daar waren toch een hoop mensen toch uh, een andere mening toe gedaan. Heb ik het over dit nummer van Fleetwood Mac en task. Dit nummer van uh, Ganna was dat met Home. Uh, Fleetwood Mac trapte dus af uh, van dat blokje van twee. Overigens uh, over Ganna gesproken. Zij gaat uh, optreden op 13 januari samen met haar band. Tijdens het Eurosonic Noorderslag Festival in Groningen. Dus uh, daar uh, kun je dus uh, gewoon uh, naartoe is heel erg leuk, zeker dit uh, stuk uh, muziek wat je net hoort uh, en dat hoor je er ook aan af. Uh, terecht ook dat ze daar staat uh, op Eurosonic, want ja, ik bedoel, uh, we draaien dit niet uh, voor niks. Vandaag gebeurt op uh, 12 december, want uh, we zitten alweer op uh, dag 346. Er zijn er nog 19 over, uh, dames en heren, dus uh, we zijn echt aan het aftellen. Wat ik wel van de week, en dat vond ik ook wel heel erg leuk om even daarover te hebben. Uh, vrijdagavond terug van de Rob Agda Award met winnaars de Red 17. Uh, waren, was, uh, was ik even neergestreken in een van die, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, snoekers, uh, snoekerbar, tenminste, dat was het vroeger. Het heette nu de, de Joybar. Daar had ik het over met iemand die daar op het strand werkte. En die zegt van, ja, uh, ga toch weer van de zomer op het strand werken. En die zegt, ja, maar ik realiseer me nu dat ze vanaf 1 februari... Dus 1 februari, over zes weken gaan de strandtenten weer... Uh, ja, uh, gebouwd worden. Dus uh, zover is uh, het zomerseizoen nou ook weer niet. Dus uh, dat is altijd weer een fijn lichtpunt in deze donkere dagen voor kerst. Goed, uh, gebeurt er nu eens op 12 december. Donderdag 12 december 1985 start vanaf een vliegveld een militair vliegtuig. Maar ver komt het ding niet. Dat uh, stort neer en alle 256 inzittende vinden de dood. Op maandag 12 december 1966 bereikt Solo Francis. Chester in Sydney, nadat hij 106 dagen eerder was vertrokken uit Plymouth. Dat is een behoorlijk snel verhaal, moet dat geweest zijn. Verder gebeurtenis op 12 december is dat op 1963... ...donderdag 12 december 1963 wordt de Britse kolonie Kenia onafhankelijk. En op zaterdag 12 december 1936 wordt de Moerdijkbrug over het Hollands Diep geopend. En op donderdag 12 december 1901 slaagde de Italiaanse ingenieur... Guglielmo Marconi erin via draadloze telegrafie een verbinding tot stand te brengen tussen Engeland en Amerika. Tegenwoordig uh, zitten er ook uh, kabels in de grond. Ik heb hem van de week laten vertellen dat uh, er als er een uh, mogelijke terroristische aandacht, uh, aanslag wordt uh, gepleegd, dat Katwijk misschien wel eens een doelwit kunnen zijn en Beverwijk. En dat heeft alles te maken met die kabels die daar uh, schijnbaar aan uh, land uh, komen. Dus. Of dat uh, ook daadwerkelijk gaat gebeuren, ik weet het niet in ieder geval. Ik haal een beetje op de vlakte, want uh, voordat je het weet uh, wordt, uh, wordt alles platgelegd. Dus uh, lijkt mij niet zo verstandig om uh, verder uh, daarover uh, uit te weiden. Maar goed, uh, ik was dus gisteren in Paradiso. En daar uh, traden een aantal singer-songwriters op. Ja, finalisten van de Grote Bruis van Nederland. En dit blijf ik toch altijd een heel sympathiek nummer vinden. Van Aisha in City Life. gaat nu nog wel eventjes door. De Stone Roses en Fool's Gold. Het is één minuut over half één inmiddels geworden. En als je iets hoorde wat er niet helemaal in thuis was... ...was ik even met iets bezig wat ik beter eigenlijk niet had kunnen doen in dat opzicht. Zie je het, dat weer ja, het weer. Want dat weer dat gaat ook een beetje veranderen, heb ik me laten vertellen. In ieder geval zien de weersvooruitzichten er als volgt uit. Vandaag staat er een noordenwind. Windkracht 3... En het is een beetje bewolkt, maar de temperatuur loopt wel op naar zo'n graad of 7. Het blijft, als het goed is, een beetje droog. Ik heb wel wat spatjes onderweg even gehad, maar dat mag geen naam hebben. Vannacht gaat de wind draaien naar het westen, wordt windkracht 2. Maar de temperatuur gaat ook naar beneden en het wordt vannacht zo'n graad of 3 onder nul. Morgen loopt de temperatuur dan op naar zo'n 3 graden boven 0. En dat met een klein beetje zon erbij. Dus het zou best nog wel eens een vriendelijk dagje kunnen worden. Wel wat frisser dan vandaag. En dinsdag, dan gaat het echt veranderen. Dan gaat de wind draaien naar het oosten. Is windkracht 1, dus nagenoeg helemaal niks. Uh, het is bewolkt. Uh, de temperaturen lopen s'nachts uh, terug naar zo'n 3 graden onder nul. En uh, smiddags lopen ze op naar zo'n graad of nul. Rond het vriespunt wordt het dan. Dus het is uh, weer winter in Nederland. Je zit er niet dicht op te wachten met die uh, vervelende sneeuw, baggersneeuw. Ik ben er ook helemaal klaar mee, eerlijk gezegd. Maar goed, uh, maakt niet uit. Uh, het is uh, wat dat betreft uh, gewoon het jaargetijde. Sommige mensen hebben er een beetje last van. Onder andere ik. Gisteren, ik zei het al, was ik uh, dus uh, in Paradiso en een van de publiekstrekkers, trekkers ...hij werd ook uh, zeg maar de winnaar bij de publieks uh, jury wij allemaal dus, uh, was uh, Kees Meenveld. Die is niet helemaal onbekend, hij is uh, inmiddels ook al uh, bij 3FM een keer uh, te horen geweest. Had hij de telefoon van Giel Bellen in zijn handen en hij is ook al eerder bij Matthijs van Nieuwkerk in het uh, programma De Wereld Draait Door geweest. Wat nou zo aardig was gisteren. Hij stond dus op het podium. had een, een gitaar in België gekocht. Dat ding dat deed het niet. En hij zei op een gegeven moment. Ik ga dat ding terugbrengen. Volgens uh, zei hij van. Kom eens even lekker allemaal dat podium op. Want ik ga een spelen. En daar heb ik jullie allemaal bij nodig. Dus iedereen staat elkaar verbaasd aan te kijken. Van, wat gaat hij nou allemaal doen. Die, die, die uh, lekkere waar hij eruit En dan. Nou. Hij vroeg gewoon letterlijk het publiek het podium op te komen. En dat had te maken met dat uh, nummer wat je nu gaat luisteren. Dat een beetje dat stampen uh, van voeten. Nou, dat uh, is ook wel heel duidelijk uh, te horen bij dit uh, nummer. Where to throw the stone van Kees Mayfield. And remember what the kid once said, while saying he was probably too busy. world can only hold a few to think about it for a while and then decide if they hold you as the uncolored man ripped his naked chest while open and start tickling his heart to make sure it's not broken there's no point in pointing on need for needles no rules worth ruling no deeds worth doing The target for where to throw the stone, where to throw, where to throw the stone, oh where to throw, where to throw.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 the target all oh, to oh. throw the stone where to throw Of course ...van uh, Kashmir Hakim. Uh, heel erg leuk is uh, dat er een uh, foto van mij getagd is op Facebook... Daar ...waar ik op sta, samen met uh, deze Kashmir Hakim. en uh, Dat heeft alles uh, te maken met zijn uh, Vogue Vintage Tour uh, die aan de gang is. Uh, vanmiddag is hij om vier uur bij ons Vintage in, uh, de, op de nieuwe Nieuwezijds Voorburgwal 150 uh, te vinden. Om vier uur kan je daar gewoon lekker luisterliedjes uh, horen... Uh, die passen bij de winkel. Ik ben er geweest. Afgelopen donderdag uh, bij de start van zijn uh, toerneden... langs een aantal van die winkels... Uh, gebeurde bij I Love Vintage... In, uh, de, aan de Prinsengracht uh, 201. En uh, gisteren of eergisteren... is hij uh, verder gegaan naar de Spuistraat 62... bij Yoshi Vintage. En daarna is hij naar Zora Secondhand gegaan... in uh, de Lineerstraat 56. Dat is in Amsterdam-Oost. Daar heeft hij ook nog uh, vanaf drie uur... heeft hij daar uh, wat uh, gedaan. Heeft hij ook uh, gezongen. En vanmiddag doet hij dat bij ons vintage aan de nieuwe site's Voorburgwal. Dus daar uh, is hij dan te vinden om vanaf 4 uur. Gaat nog even door. Morgen om drie uur uh, in de Huidenstraat bij Zipper om drie uur is hij dan te vinden. En om zes uur op dinsdag mm, ja, aan het eind van de middag, begin van de avond... in de Tweede Tuindwarsstraat, nummer één bij Unicorn. En als laatste op woensdag 15 december... trouwens ook nog iemand jarig die een beetje kan zingen... Uh, Jutka en Riska in de Bilderduikstraat 194, om half zes uh, speelt hij dan daar. Dus dat uh, zijn uh, zeg maar... De plekken waar hij nog speelt. Uh, wil je wat meer weten, dan kun je altijd nog even naar zijn website gaan. www.kashmir.nl. En anders uh, staat hij dus op de MySpace en op de Facebook. En op de Facebook, nou, daar kom je dus ook die foto's van mij en Kashmir tegen. Waar ik een interview met hem had, uh, zeg maar op die donderdagmiddag, afgelopen donderdagmiddag op de Prinsengracht. Zo zit het in elkaar. Juist, uh, dan ga ik eerst uh, weer even fijn terug naar de grote prijs van Nederland uh, gisteren. De winnares van uh, de grote Prijs van Nederland, die, die komt uh, ja, toch uit, uh, uit Zuid-Holland, heb ik me laten vertellen. Is uh, uh, toch uh, lichtelijk, uh, ja, het is een heeft ook een gospelrandje, moet ik er eigenlijk uh, eerlijkheidshalve bij zeggen. Maar, ze, maar dat uh, doet er niks aan af. Het is in ieder geval een uh, heel mooi uh, nummer. Niet het nummer wat mij uh, beroert, uh, uh, onberoerd heeft uh, gelaten, namelijk uh, Jerusalem van Nicole Bus. Dit is een ander nummer van haar en het heet I Wanna Sing.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 Should show you that Where well, once, once I was a king I got a hope. jaren tachtig kwam dit nog uit van ABC. King Without A Ground. Tien minuten overeen inmiddels bij de Muziek Boulevard. Er zitten wat, wat meer populaire dingetjes tussen, maar dat mag uh, toch de pret niet drukken, dacht ik ook. Uh, zo te weten op deze zondag, 12 december, een dag. ...na de grote prijs van Nederland... ...zowel uh, van, al, ja, van alle categorieën eigenlijk... ...van singer-songwriters tot de hip-hoppers... Nou, die, uh, die, ...en die dance-producers... ...maar dat ging uh, toch mij een beetje te ver... ...dat werd, werd het nog een beetje half in de avond... ...en s'nachts nog afgewerkt... ...ja, in, in die type periode... ...toen was het uh, al zover dat... Uh, ...Japi een beetje al uh, wat licht beneveld... ...met een uh, autocoureur zat te, zat te kletsen... ...die meegedaan had aan de barbattle... Uh, ...vorige week donderdag... Niet afgelopen donderdag, maar de weken daarvoor. Dus hebben die auto echt erin moeten persen daar in de haltestraat. Dat is uh, gewoon een uh, naam van deze man was Peter Vert. Ja, inderdaad. Die van het Frabors Racing Team. Dus uh, ook nog even lekker gezellig uh, zitten oude delen over. Dat hij hem nou niet na vier ronden gewoon in de, in de bandenstapel in de Huguenholz moet uh, gaan parkeren. Want dat, daar zitten we dus niet met z'n allen op te wachten eerlijk gezegd. Een van de deelnemers gisteravond was deze man. En ik, uh, ja, ik, vind, het een, uh, ik vind het een vrij sympathieke kerel. Uh, ik heb even nog even een interview met hem gehad in de kleedkamer. Volgende week uh, zal je daar het resultaat horen. Dat is trouwens de enige twee. En Larry Mayfield en uh, Aisha, die je net al uh, eerder hebt uh, gehoord. Ze deelden ook de kleedkamer met z'n tweede. Was heel erg leuk en ook uh, heel bijzonder dat ik uh, met deze man mocht praten. Hij heeft uh, een uh, principiële houding uh, ten aanzien van... Uh, Spiritualiteit, laten we zeggen, Godsdienst. Dat staat hoog in zijn. Ja, staat hoog aangeschreven bij hem. En dat is toch ook denk ik wel te horen in dit stukje muziek. Het is het enige werk wat ik, wat ik van hem heb. Maar hij heeft mij beloofd dat er volgend jaar. En ik mag een van de eerste zijn die dat cd'tje in, in mijn handen mag krijgen. Ik heb gisteren ook even met de manager mogen praten van Anne Larry Mayfield. En dat nummer dat heet uh, Can Live Without Music. Like I gotta be smooth like yeah. It's gotta be a purpose. Yeah. you <laughs> be Dat was hem, dus het is maar een twee minuten versie, meer is het niet, 2,5 minuten, maar het swingt natuurlijk de pan uit eerlijk gezegd. Dat deed hij dus ook met het nummer Gisteren in Paradiso, dat was ook wel heel duidelijk te merken dat hij daar ook toch nog het publiek mee kreeg. Het kostte iets wat, wat moeite, maar het publiek ging mee uiteindelijk. Dat was denk ik ook wel, wel heel erg belangrijk dat dat ook gebeurde, want... ...ja, je doet het als muzikant niet voor niks in, in dat, dat opzicht. Overigens uh, was, de, was hij uh, ja, eigenlijk een van de weinigen die helemaal niks kreeg. Uh, aan het einde stond hij dus gewoon echt met lege handen. Dat was een beetje sneu eerlijk gezegd. Want uh, toch zat de show toch behoorlijk, naar mijn idee, erg goed in elkaar. Maar goed, wie ben ik om daar wat over te zeggen? Dat, uh, de, de, de, de echte kenners zullen daar wel een reden voor hebben... Dat neemt niet weg dat we vrijdag afgelopen vrijdag nog een, een gevalletje Rob Akda Award hadden. Red 17 was daar de winnaar. Daar zat ik in ieder geval wel heel erg goed bij. Dat was een weergeloze show waarvan ik dacht... Nou, dat, moet, dat moet wel heel raar lopen, willen dat niet de winnaars zijn van die avond. En uiteindelijk winnen ze het ook. Dus dat is het verhaal van de heren van de Red 17. Wat heel erg leuk was, is, of ja, toch weer getuigen van mentaliteit... Liedzanger Nicky die had uh, een keelontsteking. Heeft de hele dag uh, zijn stem lopen te sparen. Maar hij heeft het uiteindelijk toch nog op uh, weten te brengen om 20 minuten lang gas te geven. En dan zegt de, uh, de bassist Mario, die zegt dan gewoon... Ja, uh, dan staan we daar met 75% van ons kunnen... En dan nog zetten we dan zoiets neer en dan ga je nog met, uh, de, ja, met, de, met de nominatie om in ieder geval, nou nominatie, uh, de finale plaats uh, straks op 8 april 2011 uh, vandoor. Dus het zegt natuurlijk wel iets over deze band, de Red 17. Ik heb hem uh, gisteren ook uh, even laten vallen bij nou een mannetje die uh, behoorlijk wat in de melk uh, te brokkelen heeft uh, bij de grote prijs van Nederland. Dus zou me niks verbazen als uh, de heren worden uitgenodigd om een demo uh, op te sturen. Maar goed, uh, wie ben ik? We gaan uh, naar het nieuws van 1 uh, uh, uur toe van deze zondag 12 december. Dat uh, trekt een beetje dicht uh, buiten, maar muziek is er niet minder om. We hebben Ed Koalcik met Tricky en een nummer van, nou, laten we zeggen, de jaren 90. Evolution, Revolution.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 De Zweedse justitie gaat ervan uit dat de explosies in Stockholm terroristische aanslagen waren. Gisteren ontplofte in een drukke winkelstraat een geparkeerde auto. Twee mensen raakten licht gewond. Een paar minuten later was er vlak in de buurt nog een explosie, waarschijnlijk een zelfmoordaanslag. Een Zweeds persbureau kreeg vlak voor de twee explosies een e-mail met extremistische teksten in het Zweedse en Arabisch. Op een industrieterrein in het zuidoosten van Bangladesh zijn duizenden textielarbeiders geraakt met de politie. Daarbij viel één dode en raakten zo'n honderd arbeiders gewond. De betogers eisen meer loon. De politie vuurde met traangas en rubberkogels. Op het industrieterrein zitten zo'n 70 buitenlandse bedrijven die vooral kleding, schoenen en fietsen maken voor de westerse markt. De Schotse minister van Verkeer heeft ontslag genomen vanwege de hevige sneeuwval van vorige week. Daardoor ontstond chaos op de wegen en moesten duizenden mensen in hun auto overnachten. Minister Stevenson schrijft in zijn ontslagbrief dat hij de Schotten veel beter had kunnen voorlichten over het verwachte winterweer. Eerder deze week beschuldigde hij de Schotse Weerdienst nog van slechte voorspellingen. Stevenson weigerde toen zijn excuses aan te bieden. De Schotse minister van Verkeer heeft zijn ontslag nu aangeboden onder druk van zijn partijgenoten. Het weer wist een bewok, temperatuur rond 3 graden in de